11 uur na netwijl met het NOS-journaal. Twee van de drie leden van de Raad van Bestuur... van het VU Medisch Centrum in Amsterdam hebben hun functie neergelegd. Het zijn voorzitter Elmer Mulder en bestuurslid Wouter van Ewijk. Vicevoorzitter Wim Stalman blijft aan. Volgende week wordt bekend wie de nieuwe bestuursleden zijn. Mulder en van Ewijk zijn opgestapt vanwege de arbeidsconflicten... van de laatste maanden in het VUMC, waar de afdeling longchirurgie onder verscherpt toezicht staat... De twee opgestapte bestuursleden zeggen dat het hen niet is gelukt de voortdurende spanningen tussen een aantal medisch specialisten weg te nemen. De Nederlandse patiënten noemt het vertrek onvermijdelijk. De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat daar niet inhoudelijk op in. PVV-lijsttrekker Wilders heeft in Rotterdam bij de start van de PVV-campagne de aanval geopend op SP-leider Emiel Roemer. Als Roemer minister-president wordt zet hij de geldpersen aan en de sluizen van de massa-immigratie open, zei Wilders. Ook zal Roemer miljarden aan ontwikkelingshulp doneren. Afrika zal blij zijn met ome Emiel. Verder had Wilders veel kritiek op de Europese Unie en ook op premier Rutte. Die reist steeds naar Brussel om weer een ongedekte cheque te ondertekenen in ruil voor lunch en champagne. Hup, daar gaat weer een miljard, al dus Wilders. De zaal in het Ahoy-complex was lang niet vol. Daar waren mensen teleurgesteld naar huis gegaan omdat de veiligheidscontroles bij de ingang zo lang duurden. Een man van 28 uit Valkenswaard die koningin Beatrix via Twitter beledigde en bedreigde, heeft zes maanden voorwaardelijke celstraf gekregen. Verder mag je als de reclassering dat nodig vindt, s'nachts niet op internet. Vorig jaar twitterde de man volgens de rechter uitermate grove en kwetsende dingen over de koningin, die haar waardigheid hebben aangetast. Bij het bepalen van de straf hield de rechter rekening met zijn autistische stoornis, maar tegelijkertijd werkte in zijn nadeel dat hij de tweets verstuurde tijdens twee proeftijden van eerdere veroordelingen. Vanwege een gaslek in een woning in de Groningse wijk Levenborg... moesten bewoners van zo'n 25 huizen een uur of drie hun woning verlaten. Er was zo'n hoge concentratie gas gemeten dat ze meteen weg moesten, zei de brandweer. Intussen wordt het lek in de kruipruimte gerepareerd en is het gevaar geweken. Alle bewoners zijn weer thuis. Een man van 61 uit Leeuwarden hoeft de 180 euro boete... voor het weggooien van een klokkenhuis op straat niet te betalen... De rechter in Leeuwarden vindt een voorwaardelijke boete van 50 euro genoeg. De verdachte kreeg de boete vorig jaar oktober... omdat hij een klokhuis uit zijn auto had gegooid en dat is een milieudelict. Een rechtbank in Moskou heeft oud-wereldkampioen Schaken Garry Kasparov vrijgesproken... van deelname aan een verboden demonstratie. Ook is niet bewezen geacht dat Kasparov een agent in zijn vinger heeft gebeten. Kasparov sprak na de rechtszaak van een historische dag... Rechtbanken vertrouwen de politie niet meer, zei hij. De demonstratie was vorige week bij de rechtbank... waar drie leden van de punkband Pussy Riot... tot twee jaar strafkamp werden veroordeeld. In Amsterdam is de jaarlijkse uitmarkt begonnen... het startsein van het culturele seizoen. Het De La theater houdt morgen een Hazes-marathon. Acteurs, zangers en presentatoren... geven twaalf uur lang een interpretatie van liedjes van André Hazes. Deze 35 e uitmarkt staat in het teken van het Songfestival. Zangers als Loes Luca en Lenny Koer brengen morgen Songfestival Klassiekers. In totaal staan dit weekend 420 voorstellingen op het programma... op en rond het Museumplein en het Leidseplein. In de Noorse stad Cel is een pakketje geopend dat precies 100 jaar lang verzegeld was. Er zaten onder meer krantenknipsels in, een sjerp, telegrammen en officiële teksten...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 De internationale wielerunie UCI moet de straf overnemen of hem aanvechten bij het sporttribunaal CAS. Het Amerikaanse dopingagentschap komt met de straf na het besluit van Armstrong om zich niet langer tegen de beschuldiging van doping te verdedigen. Armstrong vindt dat hij slachtoffer is van een heksenjacht. Hij is nooit betrapt op doping, maar oud-ploegenoten hebben hem ervan beschuldigd. In de eredivisie is RKC in elk geval één dag koploper. De ploeg versloeg thuis in Waalwijk-Roda met 1-0. Ajax kan RKC morgen passeren als het thuis van NAC wint. Het weer vannacht buien, een graad of 14. Morgen overdag veel buien met kans op onweer. Vooral in het noordwesten komen veel buien tot ontwikkeling. Het wordt een graad of 22 met een flinke zuidwestenwind. Ook zondag regen en wind, maar na het weekend wordt het beter. Dit was het NOS Journaal.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 Wilt u ook elke dag sparen met Pinsparen? Ga dan naar abn.amro.nl/slash pinsparen. ABN Amro, de bank Anonu. Gute Nacht, vrienden. Het wordt tijd für mij te gaan. Was ik nog te zeggen had?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 En ineens is Lance Armstrong toch de verliezer. Verslagen. Niet door zure benen of een snellere tegenstander... maar omdat hij niet meer wilde vechten tegen de dopingautoriteiten. Het is precies wat Armstrong zelf zei toen hij nog winnaar was. Afzien duurt maar even, maar opgeven is voor altijd. Goedenavond en welkom bij het Oog op Morgen. Op de avond dat ook de PVV de campagne officieel aftrapte. Straks een verslag vanuit Rotterdam. Lance Armstrong wil zich niet meer verdedigen tegen beschuldigingen van doping. Is daarmee de zaak gesloten? En moeten we dit zien als een schuldbekentenis? Daarover hoort u straks wielerjournalisten Maarten Ducro en Raymond Kerkhofs. Zorg dat je niet verkeizert en verpurpert, schrijft de Romeinse keizer Marcus Aurelius in een brief aan zichzelf. Anton van Hoof schreef een boek over deze keizer en filosoof Aurelius. En dat boek levert veel levenslessen op, maar ook een inkijkje in het hoofd van een heerser van het Romeins imperium. Van Hoof komt langs. En we hebben live muziek van Lucas Bateau, maar laten we beginnen met het nieuws van... Vrijdag 24 augustus. Was hij nou geestesziek of niet? Velen twijfelen daarover. Maar de Noorse rechtbank oordeelde dat Anders Breivik bij zijn volle verstand is. En veroordeelde hem dus tot 21 jaar cel. Anders Bering Breivik, born 13 februari, 19 februari 1979. is sentenced for a term of 21 years and a minimum period of 10 years. Het komt erop neer dat Breivik vermoedelijk tot zijn dood achter slot en grendel zit tot opluchting van de Nooren. Het was such a shock to most Norwegians when this happened so I think this is a relief for everyone and yeah I think this will be like positive for for most Norwegians Een enkeling is bang dat Breivik zijn strijd vanuit de cel zal voortzetten. But uh many things will happen now when he's in jail. Uh he's got lots of people who are following him and I think that's a problem. Aan de telefoon nu correspondent Rolien Kreton, Goedenavond. Goedenavond. Is het hoofdstuk Breivik nu afgesloten voor de Noren? Nou, het proces Breivik is nu afgerond. Uh, Breivik gaat niet in hoger beroep. Het OM gaat ook niet in hoger beroep. En daarmee is het proces, uh, kun je zeggen, helemaal afgesloten. Maar het is wel zo dat Breivik ja, heel veel verschillende discussies heeft uitgelokt. Over de wapenwet, over de rol van de politie, over vrijheid van meningsuiting. En ja, daarbij zie je dat de Noren nog steeds uh, worstelen met de vraag in hoeverre ze... Uh, ...zaken moeten veranderen. De Noorse politie bijvoorbeeld... Uh, ...heeft nooit... Uh, uh, ...draagt in de regel geen wapens. Uh, moet dat nu wel gaan gebeuren... Uh, hoe ver mag Breivik gaan in het opbouwen van een netwerk... Uh, door brieven te schrijven, zoals hij nu doet, hè? aan de rechtsextremisten? Moeten daar beperkingen uh, voor komen? Of strijdt dat met de vrijheid van meningsuiting? Nou, dat, dat zijn tal van vragen waar ze gewoon nog niet uit zijn. Het lijkt alsof het land echt zijn onschuld is verloren. Ja, nou, je, kijk, Noorwegen is echt uh, zeker uh, veranderd. En ja, ik sprak vandaag met iemand die zei dat het... Uh, dat het eigenlijk voor het eerst is dat ze accepteren dat ook uh, kwaadheid uh, bestaat. En ik, ik denk echt dat Noorwegen is veranderd. En hoe zit het met uh, de agenda die Breivik zelf um, op de agenda wilde krijgen? Is hem dat gelukt? Heeft hij de discussie aangezwengeld in zijn voordeel? Nou, kijk... De discussie over uh, immigranten was voor de aanslagen vrij fel. En na de aanslagen zag je dat het debat uh, heel erg gevoelig werd. Dus niemand durfde daarover te praten. En je ziet dat die angst om dat debat aan te gaan langzaam uh, weg hebt. Dus uh, ja, de immigratiediscussie wordt steeds vaker nu... ...losgekoppeld van Breivik. Uh, pas geleden uh, en nu ook nog is er bijvoorbeeld, worden er felle discussies gevoerd over Sigeuners... ...die in Oslo uh, een tentenkamp hebben opgeslagen. En ja, daarbij zie je dat de Noren niet schromen om heel duidelijk te zijn... ...dat die mensen moeten wegwezen. Uh, ze zijn nu, zitten nu in de bossen, maar ze mogen daar ook niet blijven... Um, dus daar zijn ze niet zo bang voor. Het is wel zo dat ze ja, door de aanslagen meer gespit zijn... op racisme, op uh, rechtsextremistische stromingen, op anti-islambewegingen. En dat is echt, kun je zeggen, een gevolg van de aanslagen. Rolinkerton, dankjewel. dank je wel. Het was een absurde dag voor de wielersport. Lance Armstrong moet zijn zeven toeroverwinningen inleveren. Is hij dan alsnog op doping betrapt? Nee, maar hij geeft de strijd tegen de dopingautoriteiten op. Er komt een moment in het leven van iedere man dat hij moet zeggen... het is genoeg geweest. Voor mij is dat moment nu. En voor de dopingautoriteiten geldt dat als een schuldbekentenis van Armstrong. Uh, if he was innocent, he would have stated as much by uh, the evidence, testing the evidence, cross-examining the witnesses. Uh, that won't now happen. En omdat Armstrong zich niet meer verdedigt tegen de aanklachten, hoefde de dopingautoriteit die ook niet meer te bewijzen. Oudrenner Michael Bogert vindt dat te zot voor woorden. Je slaat natuurlijk een volledige flater als je iemand, hoeveel keer is hij gecontroleerd? 700 keer of zo, uh, zo vaak gecontroleerd ja, bent. Ja, en er is nooit maar iets, een sportje van iets te vinden, nog geen verdenkingen. En de imagoschade aan de wielersport is enorm. En de meeste reacties hoor je toch wel, ja, dit is schade. Want als een renner die zeven keer de Tour wint, alsnog als overwinningen moet inleveren, dan is dat natuurlijk wel een blamage voor de Tour de France. Een man die net was ontslagen draaide volledig door... en schoot voor het Empire State Building in New York een oud-collega dood. De politie opende het vuur op de man die dat niet overleefde. Er vielen zeker acht gewonden. Burgemeester Bloemberg sluit niet uit dat sommige daarvan zijn verwond door politiekogels. En sommigen zijn door die en de en hem uh, unfortunately, there may have been other victims as well. En dan was er vanmiddag nog ineens een ja, gek berichtje. Zangers Jan Smit, Langefrans en Jaap Kwakman zouden vastzitten in een Franse cel. Nou, het bleek toch dat er enige nuance aan toe te voegen was. Zo verklapte het trio op 3FM. Maak u was op van mijn telefoon. zie dus ik loop in een telefooncel. Jullie zaten vast in een telefooncel. Ja, maar dat is toch geen reden tot paniek? Dat was nieuws vandaag op radio en TV. De krant van morgen, Martijn Nijhuis. GroenLinks komt morgen met een initiatiefwet over het houden van vee, Meltrouw. Als aan GroenLinks ligt, mag je alleen nog maar bedrijfsmatig dieren houden... als die natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Zo moeten kippen kunnen zonnebaden, stofbaden, rennen, fladderen... vleugels trekken en pootstrekken. In een uitdagende en gevarieerde leefomgeving met voldoende zit, stokruimte per hen. Voer en water moet vrij toegankelijk zijn, zodat er niet hoeft te worden gestreden om het eten. Varkens moeten kunnen rennen en springen, objecten in de bek kunnen nemen en met de kop kunnen schudden. En ze moeten schijngevechten kunnen houden bij ze elkaar achterna jagen. Ook moet er de mogelijkheid zijn voor onderzoekend gedrag, zoals vroeten. En alle varkens moeten de ruimte hebben... om tegelijkertijd in zijligging vrij van elkaar te liggen. De dieren hebben dus vooral meer ruimte nodig. Ja, zegt GroenLinks, daardoor zal de veestapel moeten krimpen. Maar veeboeren hoeven niks te vrezen. Want de prijzen in de winkel gaan omhoog als er minder wordt geproduceerd. Dus ze gaan er niet op achteruit in inkomen. In het commentaar van de Telegraaf gaat het over de huizenmarkt. Bankiers en politici roepen volgens de krant... in een vlaag van nationale zelfkastijding hel en verdoemenis af over de Nederlandse woningmarkt. En dat is de reden waarom de markt voor koophuizen bijna stil ligt. Prijzen dalen en banken moedigen hun klanten aan... om zo snel mogelijk af te lossen. Puur eigenbelang. Want daardoor krijgen ze zelf meer geld in kas. En vooral linkse politici gebruiken de situatie... om af te komen van de hypotheekrenteaftrek... Dom, vindt het heel graaf. Want die aftrek is juist sinds jaar en dag de basis... voor de gezonde groei van het aantal woningbezitters. Kortom, niet morrelen aan de aftrek, Dan komt het vertrouwen in de woningmarkt vanzelf terug. Natuurmonumenten gaat voor het eerst in het ruim 100-jarig bestaan... met de collectebus langs de deuren, meldt de Volkskrant. De komende week gaan 3500 vrijwilligers op pad om geld in te zamelen. In vier provincies. Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland. Het geld wordt gebruikt voor extraatjes in de provincie zelf. Zoals een uitkijktoren, een nieuw fietspad of een kano-route. Natuurmonumenten hoopt zo'n drie ton binnen te slepen. De nieuwe voorzitter had al aangekondigd... dat natuurmonumenten meer op eigen kracht moet opereren. Hij wil dat de vereniging met steun van de samenleving... de broek zoveel mogelijk zelf ophoudt. Opmerkelijk feitje, natuurmonumenten komt bijna om in de vrijwilligers. Maar in de grote steden Den Haag, Rotterdam en Utrecht zijn bijna geen mensen te vinden. Dus daar wordt voorlopig nog niet aangebeld. In het AD een verhaal over de nummer 2 op de kieslijst, de Running Mate. Door de krant ook wel het sloofje van de lijsttrekker genoemd. Die vliegt van hot naar her naar bijeenkomsten waar de lijsttrekker zelf geen tijd voor heeft of geen zin in heeft. En het erge is, mensen zijn bijna altijd teleurgesteld als je langskomt als running mate. Want ja, ze hadden de lijsttrekker uitgenodigd en dan kom jij, de troostprijs. Al Bayrak was twee keer running mate. Ze stond op de kieslijst onder Wouter Bos en onder Job Cohen. Maar ze zag die lijsttrekkers uitsluitend op tv. We hadden alleen telefonisch contact, zegt ze. De nummer twee komt volgens het AD ook goed van pas voor de smerige klusjes... waar de lijsttrekker zichzelf niet meer aan waagt. Want hij moet misschien nog wel premier worden... en geen kiezer wil een premier die zijn tegenstanders met de grond gelijk maakt. Het is voor de nummers twee te hopen dat ze geen abonnement op het AD hebben... Want het artikel komt met een zwaar demotiverende conclusie. De nummer twee is eigenlijk helemaal niet belangrijk. Want, zo blijkt, als de lijsttrekker opstapt... dan is de tweede man of vrouw op de lijst bijna nooit zijn opvolger. Deze onderwerpen, morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. En ik zei het al, we hebben live muziek van Lucas Bateau. Nou, begin maar. Life takes things away Sometimes things just go, go away Stay, maybe this time it stays Maybe this time won't go, go away Lonely hearts, lonely games Conversation on a crowded train Time stops as we're passing by We don't know where but soon we'll find out We'll find out If you're running, why do you stay? If you're there, why are you waiting? Kinda feel like I'm losing something Kinda feel like soon we'll find out What we're made of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 Kind of hard to see where we are Kind of hard to see if this is coming or going Kind of hard to see where we are Takes things away. Sometimes things just go, go away. Baby, stay. Maybe this time it stays. Maybe this time won't go. Go away. Lucas Bateau, het nummer heette... Hoe heet het nummer? Go is dat. Het nummer heet Go. En we krijgen straks uh, nog een liedje. Maar we gaan eerst naar Rotterdam, waar de PVV vanavond de verkiezingscampagne officieel aftrapte. Onze man in Den Haag zit nu in Rotterdam, Michiel Breedveld, Goeie avond. Goeie avond. Ja, hoe was het daar? Als je het in, je het ja. in een paar woorden zou moeten samenvatten. Nou, ja, weinig verrassend, uh, als ik eerlijk moet zijn. Uh, Wilders kwam met zijn uh, welbekende boodschappen. Uh, Europa natuurlijk. Uh, ja, als ik dan toch een verrassing mag noemen... was het, uh, dat uh, de islam eigenlijk nauwelijks genoemd werd. De islamisering, waar hij het bij de vorige verkiezingen nog vaak over had. Ja, Het was Europa voor, Europa na. En als ik dan uh, ja, toch nog een verrassing moet noemen... dan was dat toch wel deze. Want wij zaten te wachten natuurlijk op die Eye of the Tiger... waar hij in 2010 altijd standaard mee opkwam... En dat we dan in afwachting waren van een daverende speech. Vandaag begon de bijeenkomst zo. Hallo allemaal. Welkom in hooi Mijn naam is Evo. Ja, Let me entertain you. Wel bekend van uh, Robbie Williams. Oh, en band dus dat op de uh... PVV-bijeenkomst, Ja dat je dat weet te herkennen, zeg. Maar jij, jij, jij stond natuurlijk in de zaal, dan heb je vast beter geluid. Let ja, me geluid entertain was, you. Ja, het geluid was inderdaad niet, uh, niet super uh, op de band. Maar in de zaal klonk het prima. En uh, ja, inderdaad, na verloop van tijd begonnen mensen ook te staan. Er werd gewuifd met uh, rood-wit-blauwe vlaggetjes, de Nederlandse vlag. Uh, om de sfeer er een beetje in te krijgen. En inderdaad, later kregen we toch nog die Eye of the Tiger. Die de komst van Geert Wilders aankondigde. Ja, en hij uh, bereidt zijn stokpaardje. Zoals ik al zei, Europa uh, is het. En uh, ja, hij zoekt zijn vijanden uit. En dat zijn in dit geval...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 als hij gratis geld gaat uitdelen. Minister-president Roemer... minister-president Roemer zal trouwens niet alleen de geldpersen openzetten... maar hij zal ook, en het is belangrijk dat Nederlanders dat weten... de grenzen van de massa-immigratie verder openzetten. En hij zal ook, want dat staat in een verkiezingsprogramma... meer, miljarden meer uitgeven aan ontwikkelingshulp. Afrika, dames en heren, Afrika zal blij zijn... Met premier Roemer. Ja, Geert Wilders ontvopt zich dus als de grote uitdager van deze twee. die uh, op kop gaan in de peilingen. die uit alle macht ook proberen er een tweestrijd van te maken. Nou, als Dan Wilders ligt, uh, is daar geen sprake van. Hij zal van zich laten horen. Alleen komt dan met uh, ja, statements die we wel van hem kennen. Vrienden, er zijn mensen die zich niet kunnen voorstellen. Dat we ooit weer onafhankelijk worden. Dat we ooit eens die verschrikkelijke EU-vlag bij het grovel kunnen zetten. Wordt het niet tijd dat Nederland weer eens kiest om baas in eigen huis te zijn? Als we uit de Europese Unie stappen, wordt Nederland weer een vrij land. En wat waren we vroeger trots? Op Nederland. Op onze kracht. Op onze vrijheid. Op onze vlag. Op onze eigen gulden. Alles wat we zelf hebben bereikt. En vrienden, ik heb dan ook goed nieuws voor u. Die tijd komt terug. Daar gaan wij voor zorgen. 12 september wordt de dag van onze bevrijding. Ja, de dag van de bevrijding, daarmee bordeert hij voort eh, op zijn speech... Eh, bij, eh, zijn, bij de presentatie van het verkiezingsprogramma eh, Hun Brussel, Ons Nederland. Eh, ja, toen zei hij, dit is eigenlijk een soort onafhankelijkheidsverklaring. Nou, wat hem betreft wordt die onafhankelijkheidsverklaring dus straks opgevolgd... door de dag van de bevrijding op 12 september. En hij ziet zichzelf een beetje als de Nederlandse generaal de goal, begrijp ik hieruit. Ja, uh, hij uh, haalt ook inderdaad de geschiedenis erbij. Michiel de Ruiter uh, komt erbij. De Gouden Eeuw, toen hadden we Europa ook niet nodig. Nederland moet zijn eigen broek ophouden. Dat is zijn antwoord op de problemen. Nou, heeft hij het straks uh, naar het zich laten aanzien... wel moeilijk in, in de campagne. Het is een beetje alsof wij als journalisten over onszelf praten. Want de journalisten en ook uh, de partijen uh, VVD en SP... willen er een soort tweestrijd van maken. En Roemer versus Rutte. Wordt het voor hem moeilijk om zich daar nog tussen te wringen? Nou ja... Kijk, de politici Roemer en Rutte zullen eh, natuurlijk uit alle macht proberen... ...Wilders er buiten te houden en zo ook alle anderen. En ja, je zag dat ook een beetje terug in het verkiezingsdebat afgelopen woensdag... ...waar de namen Rutte en Roemer nauwelijks vielen en Wilders al helemaal niet. Nou, dat is eigenlijk een volstrekt unicum als we kijken naar eerdere campagnes... ...waar eh, Wilders toch eh, ja, de, de, de discussie, de publieke discussie wist te, te domineren. Ja, daar zien we nu niets meer van, van terug... Ja, ik moet er wel bij zeggen, ik moet nog zien, in drie weken kan er nog veel gebeuren. Maar als ik kijk naar Wilders vanavond, um, ja, het, het verrast niet. Uh, het spetterende lijkt er een beetje van af. En ja, de vraag werpt zich dan op, is dit voldoende om zich straks weer terug te vechten... in het centrum van die uh, ja, publieke politieke discussie? En je hebt ook een gesprek uh, kunnen opnemen hè, met, uh, met Geert Wilders zelf. Ja, inderdaad. Ook met uh, ja, als kern uh, ja, deze vraag. Uh, overtuigt dit? Gelooft u er nog wel in? En hij zegt dan van ja, ik ga er hard in. Keihard campagne voeren. Want dat moet ook, meent hij. Er staat ook veel op het spel wat ik vandaag zei. De onafhankelijkheid van Nederland. Willen wij als Nederland een onafhankelijk soeverein land blijven baas... Over onze eigen bezuinigingen, wat we wel en diep moeten doen. Onze eigen grenzen, onze eigen pensioenen. Of worden we een provincie van Europa? En ik kan aan niemand uitleggen dat wij in Nederland de mensen voor miljarden in een portemonnee pakken. En dat geld vervolgens brengen naar Spanje en naar Griekenland. Wat de heer Rutte, de man van de blanco Cheques, iedere keer doet. Ja, de blanco cheque van Rutte, de flappentap van Roemer. De... De speech van vanavond bevatte veel elementen die we al kenden. Nou, Heel goed, herhaling is de grote kracht in de politiek. En mensen kunnen niet vaak genoeg horen. Mensen kunnen niet vaak genoeg horen dat Rutte de man is van de Blanco chefs die Nederlanders laat bloeden met bezuinigingen... om vervolgens miljarden aan Zuid-Europa te kunnen overmaken. Mensen weten ook vaak niet dat Emile Roemer eigenlijk de man is... die voor massa-immigratie is, die voor een generaal pardon is... die in zijn verkiezingsprogramma heeft staan dat hij het geld... miljarden voor ontwikkelingshulp wil verhogen, daar extra geld naartoe wil brengen. Dat moeten we in beeld brengen, daar moeten we eerlijk over zijn... En laten mensen dan maar kiezen. Er is dus een keuze tussen ons Nederland of hun Brussel. Zij kiezen voor hun Brussel. Wij kiezen eigenlijk als enige partij voor ons Nederland. Ja, dat is het thema van uw verkiezingsprogramma. Maar bent u bang dat u verdrukt wordt tussen die tweestrijd die dreigt tussen Rutte en Roemer? Nou, ik ben niet zo snel bang. En ik ben nu ook niet bang. Ik ga gewoon een campagne voeren met... Is dat risico er? De... Nee. Nou ja, luister, er zijn heel veel risico's. Dit is er misschien één van, maar ik ga mensen verrassen. Wij zullen als PVV een stevige campagne voeren. Partijen zeggen waar het op staat. De Nederlanders een keuze geven. En het zal niet de eerste keer zijn dat wij als PVV veel beter doen... dan opiniepeilers of journalisten of andere mensen... die soms graag zien dat het wat minder goed gaat met de PVV. Die zullen we allemaal ongelijk geven. Ja, dat is tot op heden altijd gebeurd, maar toch. U zegt gebruikt het woord zelf verrassen, maar dat deed u vanavond niet. Waarom niet? Nou, ik denk dat ik vanavond een heel goed en stevig verhaal heb gehouden. Dat kent ook niemand maar nee. met oude elementen het zijn geen oude elementen, dat is waar de campagne over gaat. Dat zei ik, toen het fout ging in het katshuis, de verkiezingen gaan over één ding. En dat is over Europa. Onze soevereiniteit terug of slaaf worden van Brussel. Opnieuw in Nederland, voor miljarden de mensen een portemonnee pakken. En dat geven aan de Grieken en aan de Spanjaarden. Of zelf uitmaken wat we doen. Dat is de keuze die toen volg en die nu ook voorligt. En ja, u zult het van mij de komende weken alleen maar deze boodschap horen. Dus ja, als u er nu al genoeg van heeft, dan staat u een zware tijd te wachten. Nou, kijk er naar uit, dank u wel. Graag gedaan. Michiel Breedveld vanuit Rotterdam, dankjewel. We gaan verder met de festivalserie van Het Oog op Morgen... want we gaan wat festivals bespreken. Overal gaan dingen failliet in cultuurland door de bezuinigingen en toch zijn er meer festivals dan ooit. Hoe kan dat, Bram Langenberg? Goedenavond. Um, ik denk dat dat komt omdat festivals... voor een heel groot deel worden gemaakt door mensen... die enorm gepassioneerd zijn. En omdat er heel veel mensen vrijwillig voor festivals werken. Jullie festival is uh, morgen Vesta Vette ja. in Nieuwegein. Ja. Uh, voor het eerst. Uh, wat voor festival wordt het? Uh, het wordt eigenlijk uh, wordt het publiek, het, het estafette stokje... wat wordt doorgegeven van kunstenaar naar kunstenaar. Het komt er in feite op neer dat het publiek die komt binnen... Uh, gaat bij het hoofdpodium een band kijken... en wordt als een estafette stokje uh, doorgegeven... direct zo gauw dat optreden is afgelopen... Uh, naar de volgende optreden. Naar Bijvoorbeeld een singer-songwriter, een verhalenverteller... we hebben van alles... Uh, en dat maakt zo'n zo rondje van vier, vijf optredens en komt weer terug op het hoofdpodium en dan pas kun je alles laten bezinken. Normaal op een optreden, dan laat je het bezinken en dan, dan, dan komt het binnen en dan denk je erover na. Dan krijg je nu de tijd niet voor, het wordt nu echt een totaalervaring. En je komt terug en dan pas komt het echt binnen. En zonder één cent subsidie, hoe doe je dat? We hebben wel een beetje subsidie, maar weinig. En dat komt omdat we met alleen maar vrijwilligers werken. En alleen maar mensen die, die wel ervaring hebben met festivals. Het zijn wel professionals. Er werken veel mensen in, in het festival circuit in Utrecht. Maar er zijn ook heel veel mensen die, um, dat, ja, die willen gewoon een festival neerzetten. Dat is gewoon tof. En je kwam binnen op krukken met, met, één, uh, ja. Ja, met, met één pootje in, in, in het verband. Ja. Hoe, hoe is dat gebeurd? Dat komt van een festival wat niet zo gesubsidieerd is. Um, ik ben op een gat in, de, of in een gat in de grond gaan staan op Lowlands. Dus dat is alvast een les voor deze organisator... Uh, dat je gaten in de grond even moet dichten. Wij hebben alle gaten gedicht. En een van de artiesten die optreedt... en daarom is hij nu ook hier, dat is Lucas Bateau. Zijn tweede album is net uit. Dat was Go, heet dat album. En de titeltrack, die hoorde u daarnet. En uh, Lucas gaat morgen ook spelen. En aan wie geef jij het stokje dan weer? Ja, dat ga ik morgen zien. Dat zien we zijn morgen wel. Dat is van vier rondes. En uh, ik, moet nog zelf, ik moet nog wel bedenken of ik vier keer hetzelfde ga spelen... voor een nieuw publiek. Of uh, vier keer het voor mezelf een beetje spannend ga houden... en andere dingen ga doen. Maar ik moet nog zien... En, het is uh, trouwens een, een, een untitled uh, EP. Go is een van de nummers van, uh, van de EP. Oké. Okay. En het, het tweede nummer volgt nu en dat heet uh, Serenade. Ja. Mm. When I call, she comes around Wagging tail and gypsy mouth She takes to serenading well, There's a preacher telling lies He's a devil in disguise He's quoting scripture to her face Fire, come down Fire, come down, breathe on me Fire, come down, light up the night with your serenade To me, your flower, your honey milk, my whiskey sour. I've had my hesitations. But I believe in the promised land, like any deal with a happy end, it gives me consolation. Fire, come down fire come down breathe on me fire come down light up the night with your serenade Night with your serenade, light up the night with your serenade. Serenade van Lucas Bateau. En hij is morgen te zien op het festival Vesta Vette in Nieuwegein. Een nieuw festival voor de eerste keer. Heel veel succes, uh, Bram Langeberg, met het nieuwe festival. Dankjewel, gaat helemaal goed komen. Oké, okay, nou, optimisme. Dat is uh, goed om te horen. Een trieste dag voor het uh, wielrennen was het uh, vandaag. Lens Armstrong geeft de strijd op tegen de beschuldigingen van doping. En wordt dus geschorst van uh, verdere deelname aan de wielersport en raakt ook zijn toerzegers kwijt. Raymond Kerkhofs is hier in de studio. Hij uh, is wielersjournalist van de Telegraaf en uh, bezocht uh, Armstrong ook twee keer in Texas en bracht tijdens de laatste tour naar buiten dat de USADA een deal zou hebben gesloten met vijf voormalige ploegmaten van Lance Armstrong. Hoe zou u deze dag typeren? Ja, het is toch wel een dag waarin de, de wielersport een grote nederlaag leidt. Uh, zeven toerzegers uh, verdwijnen van, uh, uit de geschiedenisboeken. Uh, plekken die we niet weten hoe we die moeten gaan invullen. Omdat als je naar de andere renners gaat kijken die op het podium hebben gestaan... of in de top vijf hebben gestaan, die zijn ook bijna allemaal betrokken bij een dopingzaak. Ja, de geloofwaardigheid van de wielersport krijgt vandaag een, uh, loop weer een enorme klap op. Kan het Amerikaanse uh, antidopingagentschap dat zomaar beslissen? Want het is toch de Tour de France? Daar gaan zij toch niet over? Nou, uiteindelijk bestaat dus wel een reglement in het WADA. Dat is het Wereld Anti-Doping Agentschap. Daar staat een regel in dat op het moment dat er genoeg bewijs is... dat kan zijn dus door het verhoren van getuigen... dat men tot deze maatregelen kan overnemen. Maar degene die het moet uitvoeren is altijd de UCI, de Internationale Wielerunie. Maar wat ik vandaag heb begrepen is op het moment dat het document bij de UCI komt... en er staat inderdaad voldoende bewijs in, dan gaat de UCI hier ook tot het over. De Toerorganisatie valt weer onder de reglementen van de UCI, dus die moet de UCI volgen. Is dit een schuldbekentenis van, van Lens Armstrong die meer, niet meer meewerkt, of kan er toch iets anders achter zitten? Nou, hij zegt in die verklaringen zegt hij impliciet van uh, ik heb geen doping gebruikt. Hij wijst dan ook weer naar de meer dan 500 controles die hij heeft gehad en die allemaal negatief waren. Maar we kennen Lens Armstrong als een vechter. Uh, hij heeft in zijn eerste boek nadat hij is genezen van kanker heeft hij geschreven van ja, het was vooral een strijd. En hij adviseert dan ook mensen die door die ziekte worden getroffen je moet het als dus een tegenstander zien en je moet er tegen vechten. Uh, op die manier heeft hij eigenlijk ook zijn zeven toerzegers gewonnen. Er was altijd wel iets aan de hand. Er was een tegenstander, uh, er was iets wat gebeurde... waarop hij zich boos maakte. Dus het is voor de wereld wel heel even vreemd om nu te zien... tot uh, Lens er genoeg van heeft en tot hij niet meer wil vechten. Het is niet Lens zoals wij hem kennen opgeven. Dus, dus daar zal dan wel iets achter zitten. Zo is dan de redenering. Ja, volgens mij had hij geen andere keuze. Uh, hij ging geconfronteerd worden in een openbare arbitragezaak met uh, de getuigenissen van zeker tien van zijn ploegmaten. En ik denk dat ze toch wel enige inzage hebben gehad... van wat er allemaal naar voren gaat komen. En ja, misschien is dit de veiligste optie geweest. Een soort damage control. Maarten Ducro hebben we aan de lijn. Uh, uh, een commentator, hij is momenteel in Andorra. Uh, Maarten, toch is er iets geks. Want hoe kan iemand alle tests doorstaan als die doping heeft gebruikt? Het, het lijkt alsof die autoriteiten niet in zichzelf geloven. Nou, dat, dat is, uh, dat eigenlijk daarmee sla je de spijker op de kop. Iedereen is de weg kwijt. En uh, ja, als je even van een afstandje naar kijkt... Kijk, Raymond heeft wel gelijk... Uh, als je binnen die regels blijft kijken wat er nu aan de hand is... Uh, dan zie je dus dat achter de groene tafel uh, zeven tour overwinningen afgepakt gaan worden. Maar in het normale leven uh, hebben we gewoon al die renners klop gehad... Van de beste renner in de Tour de France op dat moment... Uh, dat is wat de mensen zien. En die geloofwaardigheid, daar heb ik er in, die wordt nu aangetast. Maar uh, wat Lens nu doet, wat Armstrong nu doet, uh, is wel degelijk heel kenmerkend voor hem. Uh, hij is de concurrentie altijd een stap voor. Zolang hij namelijk in dat proceduregeweld uh, ging, heeft hij geen eerlijk proces. En dat is ook zo, want uh, de dopingautoriteiten die hebben in de sportwereld een heel bijzondere positie gehoord dat dus ze en regel mogen geven en uh, rechtspraak kunnen doen, gelden kennelijk. Uh, overigens moet misschien daar nog in meegaan. Dus ze zijn belanghebbende en rechtsprekende tegelijk. dus Dat is mijn oproep, ook steeds als ik op tv het heb over doping... er gaat 2000 jaar beschaving uh, overboord. En zij gaan dus nu, uh, en dat is het geniale aan zijn zet... hij het is de concurrent toch voor... hij zegt, joh, ik kan dit helemaal niet winnen, het is geen fair process. En hij kan het ook uitleggen waarom dat zo is... En hij zegt, dan ga ik gewoon hier meedoen, dan pakken jullie ze af. Nou, dan pakken jullie ze toch af. En op dat moment behaalt dus gewoon uh, het USADA een, zoals we dat noemen, een pillensoverwinning. Ze kunnen strepen wat ze willen in die geschiedenisboeken. Uh, dat zal altijd blijven doorschemeren, want wie heeft dan die Tour gewonnen? Ulrich drie keer? Dus kleur, hij blijft keer. nu voor het publiek de winnaar? Hij heeft in de geschiedenisboeken... Dus Geboden. Ze kunnen, en dat is het hij ligt dus een stap weer voor, een bladzijde voor. plaatsen ze hem maar uit, de geschiedenisboeken schrappen. Wat dat, wie ga je dan zeggen dat in 2002 de toer gewonnen heeft? Ja, Raymond Kerkhoff. Is, is daar iets voor te zeggen dat hij, dat hij nu voor, voor het publiek toch de winnaar zal blijven? Nou, Op het moment dat hij openbaar gehoor, gehoord zou worden door die arbitragecommissie en dan zouden allemaal feiten op tafel komen te liggen van... Uh, bijvoorbeeld wat we al gehoord hebben van Floyd Landis... dat ze in een bus uh, aan het infuus zouden hebben gelegen... dat ze in uh, uh, helemaal afgesloten hotelkamers uh, bloeddoping zouden hebben toegediend gekregen... dan zou het in één keer heel concreet worden... Nu zegt Lens in die verklaring van eh, ik heb het niet gedaan, er is niks aan de hand. Dus voor het grote publiek zal er toch een bepaalde mate van twijfel zijn... van misschien is er wel helemaal niks gebeurd. En over twee, drie jaar, hij doet het nu ook al heel slim... van hij zegt ik ga me niet concentreren op deze verdediging... want ik heb belangrijkere zaken te doen. Ik richt me op uh, mijn kankerstichting. Over twee, drie jaar is dit misschien weer overgewaaid... en is hij toch in Amerika de grote held vanwege dat andere verhaal. Hoe zit het met die ploeggenoten? Want er is dus een deal gesloten... Ja. Uh, um, hoe luidde die deal precies? Uh, wat ik uh, begrepen heb, uh, de gedurende de Tour de France uh, waren er dus vijf kroongetuigen. Uh, Jonathan Vortgers, onder meer de manager van uh, uh, Garmin, uh, George uh, Hinkepie, Levi Leipheimer, David Sabreski en Christian van der Velde. En die hebben tegen hem getuigd. In uh, ruil daarvoor uh, kregen zij totale immuniteit en anonimiteit voor hun getuigenis. En zouden ze pas later geschorst gaan worden. Dus die hebben een duidelijk belang om hem uh, te verlinken. Ja, maar dat toont ook uh, de heksenjacht van uh, USA daar aan. En dat vond ik eigenlijk ook wel vanochtend een van de eerste reacties van de voorzitter van uh, die stichting. Dat is die zei: We gaan Lens nu de zeven toerzegers afnemen. Dat is helemaal niet de taak van een antidopingagentschap. Zij moeten er naar kijken dat de sportels niet met doping de boel bedriegen. En het niet gaan schreeuwen vanuit daken alsof we met een grote vlag van... we hebben gewonnen en we gaan de zeven zekers afnemen. Dat, dat was voor mij echt het bewijs van, ja, hier is duidelijk een vendetta uh, heeft hier plaatsgevonden. Ja, Maarten Ducro, kan dit als een boemerang werken voor die antidopingorganisaties? Uh, dat tijd ik het leren. Ik, uh, wat, wat, wat één ding wat duidelijk is en Raymond slaat daar ook toch echt, zoals ik hem ook ken, de spijker op zijn kop. Uh, ze zitten daar te, met te veel eigenbelang in. En uh, wat we nodig hebben, is niet alleen de feiten die boven tafel komen... maar ook hoe worden die feiten geduid. Uh, als je kijkt naar, als je lens van de, van de erelijst afhaalt... de renners die daarachter staan... die hebben natuurlijk in hetzelfde tijdperk dezelfde daden begaan. En wat we dus nodig hebben en wat we ontwikkeld hebben in 2000 jaar beschaving... is een wijs iemand, man of vrouw, die de rechter noemen... Die ziet niet alleen de feiten, die weegt ze ook. Die zegt, goh, wat moeten we daar nou ook vinden? En een heksjacht kenmerkt zich door uh, een enorme doorslaan van het wegen van die feiten... in een bepaalde richting van het eigen belang. Nou, dat is zo zonneklaar. Het is, het is erger dan de communistenjacht. Uh, het in tijden van de vijfers uh, in de zestiger jaren. Dus ja, uh, in die zin heeft Anson ongelooflijk gelijk dat hij zegt, ik ga in deze... Omstandigheden nooit een fair process krijgen. Ik heb een rechter nodig die dus dat onafhankelijk weet. Dus hier werk ik niet eh. aan mee. Ik gooi mijn handdoek in de ring. Hoe is Lens ja, Armstrong ook, eronder? er toch, één klein puntje aan toe. Hè. Ik, ik kan natuurlijk absoluut. Ik, ik weet we weten nooit of ze het wel of niet gedaan heeft. Sterker nog, in die tijd uh, het niet doen. Uh, zou nog wel eens heel raar geweest kunnen zijn. Dus, maar alleen, hoe moeten we die feiten wegen? En, uh, en dat, daar hebben we wijze mensen voor nodig. En in elk geval niet de mensen van het USA. Die hebben zichzelf gedisqualificeerd En dat ziet het publiek ook. Ja, hoe dat Re we uitpakken, weet ik niet. Raymond Kerkhoffs, uh, is, is hij aangeslagen, Armstrong? De laatste keer dat jij hem sprak? Uh, nee, ik heb hem al een tijd niet meer gesproken. Maar ik heb vandaag wel mensen gesproken... die hem, uh, gisteren nog uitgebreid contact met hem hadden. Hij is op het ogenblik in Aspen. Hij gaat dan morgen al een sportwedstrijd meedoen. Ik geloof gewoon een hardloopwedstrijdje lokaal. En uh, ja, hij is heel gelaten. Hij is het gewoon beu. Uh, hij is het zat dat hij uh, door alles en iedereen aangevallen wordt. Ja, en daar stopt hij mee. Maar wat ik wel nog heel even wilde zeggen... Van wat, wat nu de grote vraag is... Van wat gaan we met de wielersport doen... Ja. als die zeven toerzegers van Armstrong weg worden gehaald? Nou, volgens mij kun je daar geen enkele vervanger voor invullen. En dat betekent dat we die zeven pagina's uit dat boek gewoon moeten scheuren... en die zeven Tour de France's moeten vergeten. Maar dat is de geschiedenis, maar dan komt er ook weer een nieuwe Tour de France. Is het uiteindelijk nog wel vol te houden, de strijd tegen doping? Want, want Maarten zei net ook vond het zou bijzonder zijn... als hij in die jaren het niet gebruikte, want zo'n beetje iedereen deed het... Moet je dan uiteindelijk niet gewoon zeggen van... nou ja, oké, okay, we vinden het heel erg leuk om iemand heel erg hard tegen een berg op uh, te zien rijden. Dat lukt nou eenmaal niet uh, zonder middelen. Laat maar gaan. Nou, ik denk dat de wielerspot ja, ja, ja, wel de laatste jaar... Ja, ja. ja, ik spring even de duidelijk ondertussen. Dus hetzelfde als je zegt van, ja, goh, die bonus van die bankiers. We weten dat het kloot is. Maar ja, het is toch nou helemaal niet uit Laat relatie maar. Dat, dat is aan het veranderen. Dat kost even tijd. En die tijd gaan we nu doorheen. Of het nou huurrennen zijn of bankiers of politici, voor dit matter. Uh, de, de, dat moet doorgaan en dat komt uiteindelijk wel weer goed. Uiteindelijk gaat uh, het nu beter in... dan tien jaar geleden? Eén, het gaat veel beter dan tien jaar geleden. Dat kunnen we ook bewijzen. Uh, twee, uh, er moeten nog wel een paar stappen gezet worden om de moraal in het huurrennen en in de sport... überhaupt weer wat uh, sportiever en zuiver te krijgen. Uh, maar gaan ga nooit twijfelen, ik doe het alvast niet als commentator, want dan zou het volstrekt ongeloofwaardig zijn aan, uh, aan de mogelijkheid dat die mensen gewoon hun leven willen wagen voor gewoon glorieuze prestaties. En uh, denk je, je moet ze een beetje begeleiden. Nou, uh, we hebben een periode achter ons, uh, en waar we nog zeker de laatste rest van hebben, waarin het uh, niet goed toeval was. Beleid dat ik toen niet meer koerste. Uh, maar uh, dat gaat ongetwijfeld weer goed komen. Hoor. Het gaat nu beter. Niet worden. Maarten de je dankjewel vanuit Andorra en Raymond Kerkhofs... wie de verslaggever van de Telegraaf ook dank. Dankjewel. Geen dank. Goed naar Raymond. Hoi. A belle je ne comprends pas français So you have to speak to me some other way Jack Johnson bellen. We gaan het hebben over Marcus Aurelius, de keizerfilosoof. Anton van Hoofd is hier aangeschoven. Hij schreef een uh, lijvig boekwerk over deze keizerfilosoof... waar je veel uit kan uh, leren. Hartelijk welkom, meneer van Hoofd. Ja. Wat vindt u het meest interessante aan de geschriften van Marcus Aurelius? Ja, de dubbelheid van de man. Hè. Aan de ene kant is een keizer als iedere andere keizer... die uh, hij ruimt barbaren op, vervolgt christenen, houdt rechtszittingen. Hè. Dat is gewoon een normale taak van iedere keizer. Maar aan de andere kant, en dat maakt hem bijzonder... heeft dus in zijn laatste jaren een soort ja, filosofisch dagboek bijgehouden waarin hij zichzelf toespreekt en vermaandt om wijs te zijn, om stoïcijns te zijn. Dat heet dus, ik vertaal het als tot mijzelf. En daarin zo'n keizer van een miljoenenrijk, we schat dat toen het Romeinse Rijk wel 50 of 60 miljoen mensen omvatte, zegt tegen zichzelf, bedenk dat eh, binnen korte tijd er is dat jij alles vergeet, alle jou zullen vergeten, je bent maar een stofje in het heelal. Dus dan relativeerde zichzelf oh, geweldig. En dit biedt dit een inkijkje in het hoofd van een Romeinse keizer. Dit wat had was, hij alleen aan zichzelf geschreven. Ja. Ja, dus het is heel duidelijk, want hij zegt ook ergens: he, kijk uit dat je niet verkeizert. Nou, dat is maar één man die daarvoor moet uitkijken. Dat is hij zelf namelijk. Dus hij ziet het keizerschap als een gevaar voor de zuiverheid van zijn ziel. He, dus hij, eh, maar het is de enige, he, enige, ja, enige man waarom we deze teksten hebben. Dus je ziet dat waar je kijkt even in zijn hechtspan he, wat, wat, wat, wat zijn twijfels zijn. Een keizer en een filosoof. Is er iemand in onze eigen tijd die je met hem zou kunnen vergelijken? Ik, ik weet niet. niet. Nou, ik heb zitten denken, dus dat daarom fascineert de, de man mij. He, uh, het is eigenlijk de intellectueel in de politiek. He, we kennen het wel meer. Ik heb wel eens even zitten denken aan Plasterk. Maar met een even een vergelijking. He, iemand... Iemand die zo aan de ene kant twee gezichten heeft. Aan de ene kant hè, een wetenschapsman, een, een intellectueel van, van hoog kaliber. En aan de andere kant iemand die gewoon het dagelijkse vuile handwerk... van een politicus moet doen. Meestal gaat het missen hè, in onze tijd. Meestal gaat het missen. Het, het, het, het, ja, het goede van, van Marcus Rede is dat hij, dus, hij heeft zichzelf al heel vroeg geprofileerd... Als, als de filosoof. Hij was nog kroonprins. Hij is, hij is 20 jaar lang kroonprins geweest. En werd toen al de filosoof genoemd. En heeft eigenlijk dat masker de hele tijd opgehouden. He, dus een, een van mijn twijfels dat spreek ik in mijn boek uit, is van hoe oprecht was hij. Is het nou dat hij op een gegeven moment dat masker opzette... en dan ook meer vanaf kwam? Of heeft hij dat echt dus innerlijk zo beleefd... dat hij dat zo Stoïcijns moest zijn? En bijvoorbeeld dat mij, eh, ik noem mijn een ding... Hij, een, van die, die, een van de Stoïcijns, uh, uh, dat, uh, stokpaar is altijd... van ja, als je kind of je vrouw sterft... wist je dan niet dat die sterfelijk waren? Nou, dat schrijft hij ook. En deze man heeft dus waarschijnlijk 15 kinderen gehad... waarvan we drie hem overleefd hebben. Dus hij wist waar hij over praten, Maar... Daarover praat hij niet, dat als hij zegt in het algemeen wel, wist je dan niet dat, dat kinderen sterfelijk zijn, maar hij praat nooit over zijn persoonlijk verlies. Dus het maakt een heel, ja aan de ene kant een heel rigide, kille indruk, aan de andere kant hè, kijk je dus iemand en die spreekt zichzelf toe van, besef wel dat je niks bent, dat je, hè, dat je binnenkort zult sterven en dat iedereen je vergeet en weet ik wat allemaal. Hield hij van zijn kinderen? Ja, dat is ook weer merkwaardig. We hebben dus behalve dus dat, dat tot mijzelf. We hebben ook correspondentie met zijn leraar. Zijn leraar retorica. En daarin praat hij over zijn kinderen als zijn kippetjes. En zijn kleintjes. En heel, heel liefjes. Nee, over ziektes praat hij wel. Maar over de dood van de kinderen nooit. Stoïcijns wil zeggen dat je, dat je niet te veel hecht aan dingen. Dat je, dat je um, bijvoorbeeld inderdaad het meest dierbare, je kind, dat je het ochtends vasthoudt... en ja, ja. zegt, nou ja, het is sterfelijk, vandaag ja. gaat het dood. Ja, dus de idee is dus van, kijk, er zijn dus dingen die je in de hand hebt... en het enige wat je in de hand hebt is hoe je dingen opvat. Dus Je kunt jezelf dus pansteren tegen leed. Het leed zelf kun je niet voorkomen, ziektes en dood, dat zijn dingen van de natuur. Maar een stoïcijn moet dus leren om zich daartegen te harden. Dat is eigenlijk de, in de kern van, van het stoïsche leer... Laten we het over seks hebben. Een, een heel <laughs> mooi citaat. Seks is de wrijving van een vliesje en een uitscheiding van een kwakje in een soort kramp. Ja. Schrijft hij in een brief aan zichzelf. Ja. Dat, dat klinkt niet echt alsof je het heel erg leuk vindt. Nee, terwijl hij dus toch heel wat kinderen heeft gemaakt. Dus, dus hij wist wel. Maar je vraagt je af: is dat een soort plichtbetrachting geweest? He, maar waar de stoïcijnen blank bang voor zijn, is dat je je hartstocht laat meeslepen. He, je moet dus meester blijven van je emoties. En ze zijn dus bang, daarom zien ze geliefdheid als een gevaar. He, want dan raak je die, je wijsheid kwijt. Dan ga je dus dan ga je dan onder aan je emoties, aan je. Ze noemen dat ook waanzin, soms vuurroor. Dus je mag niet in ondergaan aan de rouw, aan, aan nee, de lust, nee, aan, nee, aan de machtswellust... Nee, nee. En de, angst, aan voor de, de dood, angst voor de dood. ook dat, he, dat moet je allemaal accepteren als dingen die, die je niet in de hand hebt. He, soms zeggen ze het is een kwestie van het lot. Soms zegt uh, Marcus Aurelius het zijn de goden die het doen, de voorzienigheid. Dat zit je al haast dicht tegen het christendom aan. He, en je hebt het maar te accepteren. En het gaat erom dat je dus je wijsheid bewijst... in de manier waarom je op, omgaat met dat ongeluk. En waarom zou je dan nog keizer willen worden? Hij zat hem op dat pad. Hij is dus al als heel jongetje, als, als, nou, zeker als 17-jarige... was hij eigenlijk de aangewezen troonopvolger. Toen vond ze hem nog te jong. Dus hij heeft dus toen een jaar of nou, meer dan 20 was hij gewoon de, de kroonprins. De eeuwige kroonprins. Heeft daar in het vak geleerd. Hè, heeft er denk ik ook geleerd om eigenlijk heel erg bestudeerd te zijn. Hè. Dat, ik heb ze te denken, we kennen dat ook wel... die eeuwige kroonprins in onze wereld. Hè, die, die dan 20 jaar lang kroonprins moeten zijn. En precies leren waar je moet wuiven en wat je moet zeggen. En dat je dus op je woorden moet passen. En deze man heeft dat heel erg verinnerlijk dat dat die dat. Ja, dat, die, want vandaag die heeft iedereen het over Prins Harry, die dan ja. uh, <laughs> ja, ja, ja. In, in zijn blootje gefotografeerd is in, in Las ja. Vegas. Ja. Um, Mensen kijken naar hem en ja, ik bedoel, die vinden dat dan ineens erg... omdat hij kroonprins was. Ja, nou ja. Was dat bij hem ook zo? Nee, nee hij had zich zeer, nee, zeer in de hand. Nee, dat is echt een heel... Waar moest hij zich in de hand hebben? Ja, ik, ik denk nou dat dus aan de ene kant was zijn natuur... en aan de andere kant, hè, hij, is dus, nou goed, hij, hij is eigenlijk het speelbal geweest. Hij heeft zijn vader al op driejarige leeftijd verloren. is toen door de enige geadopteerd. Zijn, zijn, zijn grootvader moeder zeiden, die was een soort vader. Toen kwam keizer Hadrianus, toen kwam Antoninus Pius, Allemaal adoptief vaders die hem helemaal gestuurd hebben. En eigenlijk heb ik het gevoel dat die filosofie voor hem een soort vluchtheveltje was. Dat was eigenlijk de enige plaats waar hij eventjes iets zichzelf in kon zijn. Dus de uh, keizer zijn was een, een, een plicht dat ja. moest je zo goed mogelijk doen. En dan ja. kon die vluchten in de filosofie. Hij uh, zegt hij ook zelf. En hij zegt je moet eruit halen. Ja, hij zegt ook zelf van ja, dus je moet. Uh, ik ben nou eenmaal keizer en ik moet dus in deze situatie daar het beste van maken. Als ik slaaf was geweest, moet ik zelf slaaf proberen zo goed mogelijk te doen. Is hem dat gelukt? Was hij goed als keizer? Hij heeft een zeer goede reputatie. Ik denk dus dat hij zijn, zijn, zijn, taak als keizer, zijn taak als keizer goed heeft vervuld. Hij deed precies wat een keizer moet doen, zoals hij zegt. Dus hij bestreed de barbaren. Hij, hij, hij zorgde voor, voor, voor hulp bij aardbevingen. aardbeving. Dus al die dingen. Dus, dus ik denk dat dat wel terecht is. Uh, het was geen joviale man, geen aardige man. Had ik in de bronnen heb ik maar één keer gevonden dat hij lachte. <laughs> toen, toen kwam hij dus terug uit, uit, uit midden, uh, midden Europa. Had hij zijn grote veld gehouden. En toen uh, zei hij ja, tegen de mensen van... ja, ik ben heel lang bij jullie weg geweest. En toen zei hij ze acht en hield zijn vingers omhoog... want ze wilde acht goudstukken van hem hebben. En toen glimlachte hij. En toen gaf Ze dus allemaal acht goudstukken. Maar voor de rest was het een hele ja, beheerste... Ingesloten man. Hij vervolgde wel christenen, maar niet, uh, niet al te gruwelijk, bijvoorbeeld. Nou ja, dus hij gaf dus, dus hij, be, hij had geen begrip voor die christenen, hij vond ze aanstellers. Hij zegt, kijk, het is de, hij denkt aan martelaren, die dus waren de dood zoeken en dat snapt hij niet. Hij zegt, je, je, als de dood er komt, dan is het net iets als geboorte, een ding van de natuur heb je te accepteren, maar je moet er geen poppenkast van maken. En hij noemt één keer dus in zijn tot mijzelf de christenen en zegt, ze maken een poppenkast van hun dood en dat moet je niet doen. Wijs iemand die zegt, nou, de dood is nou eenmaal en die accepteer ik. Hij schreef deze uh, brieven aan zichzelf uh, om troost te vinden in de filosofie. Ja, hij zegt van maning, om zichzelf te herinneren. Van, besef wel hè, dat je, dus, dat is eigenlijk je leer. Je wil dat zijn. Dus, dus, dus, dus het is een soort, ja, ik zeg een, een, een aansporing tot zichzelf. Dus hij zegt van weet wel, hè, je ene kant speel je overdag de rol van de keizer, maar denk aan, eigenlijk wil je dit. Eigenlijk ben je dit. Zou het, is, het nu nog die rol kunnen uh, um, spelen? Voor, voor wie het nu nog leest, kun, kan je er nog levenswijsheid uit halen? Ja, nou, het is een heel populair boek. Hè. Bill Clinton zegt dat hij het ieder jaar herleest. Hè. En, en, en we hebben nog zo'n Film Gladiator bijvoorbeeld, hè, van, van 2000... Hè, waar je ook die Marcus Aurelius ziet als de goede keizer... He, in tegenstelling tot zijn zoon en anderen. Dus dat, dat beeld van, van de ideale heerser, dat is tot de dag van vandaag bewaard gebleven. Wat dat betreft heeft hij niet gelijk gekregen. Want hij zegt dus van zichzelf: van besef wel, of dat je dus binnenkort alles vergeet, alle jou vergeten. Maar dat is niet gebeurd. Hij, is, he, hij leeft <laughs> nog steeds. Hij leeft nog voort. Maar, maar zou u dit boek grijpen als u zelf in, in grote nood kwam? Op uh, wat voor manieren ook? Er zijn teksten, dus die je dus ja, he, die, dus van die mooie eilen teksten, waar je zegt, ja, zo is het ook eigenlijk wel. Aan uh, de andere kant, hè, uh, ik vind hem, dat is eigenlijk een van de vruchten van mijn studie geweest... ook wel weer een beetje onmenselijk eigenlijk, hè, te gepanser, te onecht. Dat Stoïcijns is uiteindelijk niet vol te houden. Ik, ik, nee, ik geloof het niet. Ik, ik, nou Eén keer heeft hij dus toen een leraar van hem en toen barst hij een gehuil uit. Hè, en, en toen wilden allerlei mensen hem troosten. En toen zei dus zijn adoptief vader uh, Antonine Spiers, laat hij eens dus één keer mens zijn... Dat is één keer mens zijn. He, dus het, is, het heeft iets heel, heel onecht en gepanserd eigenlijk. Dat wel. Het is ook moeilijk, hè, stoïcijn zijn? Het is ook moeilijk, stoïcijn zijn. En, maar goed, he, ik, ik, ik heb de indruk dat hij dus echt... Dus dat, dat, dat, dat misschien dat masker dat heeft aangenomen in zijn jeugd... dat hij dat helemaal waar heeft gemaakt en verinnerlijk heeft. En dat maakt hem dus tot, tot een hele, ja, een, ook wel nobele figuur. Misschien ook een tragische figuur, maar in ieder geval een hele, hele, hele fascinerende man. Marcus Aurelius, de keizer filosoof, heet ook het boek. En dat is per heden verschenen. Anton van Hoof, hartelijk dank voor uw komst. En dit was met het oog op morgen voor vanavond. En zometeen in Casa Luna is de gast communicatieadviseur Bert Bukman. Hij schreef het boek Het Slagveld over de vorige formatie. En morgenavond is er ook weer een oog. En dan zit hier niemand minder dan Max van Wezel. Ik wens u nog een hele mooie nacht.